7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen, allemaal. Op de Balkan volgen ze met Argers ogen de tour van een Russische motoclub met de naam De Nachtwolven. En nog een half uur, en dan gaan de meeste stembureaus open. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Het weer in het oosten nog kans op mist en het kan ook nog glad zijn. Verder zon en wolken, plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt zo'n 7 graden. Morgen regen en ook een graad of 7. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Tot nu toe zijn er niet al te veel bijzonderheden op de weg. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat nog vieden. Door een ongeluk tussen Borne West en de afrit Rijzen. Vijf kilometer met een half uur vertraging. Maar dat is wel aan het oplossen. Aan de noordkant van Amsterdam gebeurde een ongeluk bij het Landsmeer Op de A10 richting Zaans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 Ga naar de baak.nl en kijk hoe jij de volgende stap kunt zetten. Ben jij klaar voor de baak? Het NOS Radio 1 Journaal. Zes minuten over zeven is het op deze woensdag de 21ste maart. Gemeenteraadsverkiezingen. Een, een, nou, we hebben al wat staaltjes gehoord en vannacht om 12 uur is er eentje open gegaan in Zwolle, een stembureau. En een half uurtje geleden hadden we contact met Mark Hamer. Die stond op het NS-station in Arnhem. En daar werd een tent neergezet. Mark, we waren druk nog met de voorbereiding een half uur geleden. Maar nu moet die open zijn. Ja, hij is open hoor. Hij is open. Prachtig gezicht, Die grote party tent in dat gestileerde ja, centraal station van Arnhem. Maar iets, <coughs> pardon, ietsje voor zevenen uh, ja, ging het hier open. Daarvoor stonden al gewoon heel lange mensen in de rij te wachten. Dus ook uh, deze meneer. Ja. ja. U dacht, ik, laat ik er vroeg bij zijn. Ja, zeker. Want ik vind het wel belangrijk dat er gestaan wordt hier in Nederland. Ja. ja, dus dat gaat u ook doen. Ja. Mevrouw ook, vroeg aanwezig. Ja. Er is zin in. <laughs> ja. Of is het een verplichte kost? Nee, ik heb er wel zin in. Vandaar dat ik ook hier zo vroeg sta. Ja. Omdat ik het anders niet dacht dat ik niet zou redden om te kunnen stemmen. Ja. Ik ben opa's oma, dus. Ik uh... loop maar even naar de tafel toe. <kliek> de laatste dingen worden neergelegd. Lukt het? Ja hoor, we zijn er nu klaar voor. En ik zie al dat er een rij staat. Zeker, dus we gaan, zeker. We gaan er fris tegenaan vandaag. Ja. Komt u ja. maar hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en daar ging de eerste stemmer die, uh, het, uh, richting het hokje. Inmiddels uh, hier uh, wat mensen. Mag ik even vragen? Ik mag niet het hokje in, maar u bent aan het stemmen. Ja, dat klopt. Ja, een, ik, ik zie je heel in de verte. Eén deel heeft u al gedaan voor de gemeenteraad al gestemd? Ja, ik heb al voor de gemeenteraad gestemd, ja. Was dat lastig eigenlijk? Nee, viel wel mee. Ja. ja. ja. had niet lang over na hoeven denken. Uh, nou, ik twijfelde wel eerst, maar. Uh best wel makkelijk. hoop gebeurd in Arnhem de laatste jaren ja, hè, in de gemeenteraad. Ja, Ze hebben er een nog... beetje een puinhoop van gemaakt, lijkt wel. Ja, dat heb ik gehoord inderdaad. Heeft dat nog een doorslag gegeven in uw stem? Uh, nee, maar dat zorgt er wel voor dat ik weet op wie ik niet wil stemmen. Ja, oké, okay, dat was helder. Ja. Ja, en nu nog ja, de andere stem, uh, geloof ik, moeten brengen. Het referendum. Ja, dat klopt. Ja, ik ga niet kijken, gaat u rustig verder. Nou, inmiddels de rij hier op het Centraal Station in Arnhem is, is groter aan het worden. Mensen die nog snel even, inderdaad, even hun stem gaan uitbrengen, voordat ze heel snel richting de trein of bus gaan. Mark Hamer is dat. Ze worden ook wel Poetins Angels genoemd, omdat de Russische president wel eens een rondje met ze rijdt op zijn Harley driewieler. Het zijn de mannen van de beruchte Russische motorclub De Nachtwolven. Bosnië heeft de leiders van deze bikersgroep verboden om het land binnen te komen, maar dat weerhoudt de Nachtwolven er niet van. Om deze week toch een controversiële tour te maken door Servië en Republika Srpska, het Servische deel van Bosnië. Contact met onze correspondent Mitra Nazar. Mitra, allereerst, wie zijn dat die nachtwolven? Nou, een hele invloedrijke Russische motorclub met hele nauwe banden met president uh, Poetin. Uh, en dat schijnt dan ook nog verder te gaan... dan alleen maar het, het geven van motoradvies aan hem. Uh, deze club heeft afdelingen in allerlei landen uh, over de wereld. Uh, waaronder in Servië. En uh, die, die twee takken van de club... Uh, uh, de Russen en de Serviërs organiseren al, al jaren gezamenlijke uh, activiteiten... Um, maar de, Russen, de Russische tak, uh, de reputatie is niet al te best. Die club staat op een zwarte lijst, een Amerikaanse zwarte lijst... omdat leden ervan actief waren in de um, oorlog in Oekraïne... aan de kant van de pro-Russische separatisten. Uh, en betrokken waren ook bij militaire activiteiten... Uh, rond die, de annexatie van de Krim. Um, twee jaar geleden werden ze ook tegengehouden door Polen... Uh, bij de grens, om uh, um, dezelfde reden. Uh, maar ze zijn... in in delen van de Balkan zijn ze populair, vooral in uh, Republika Srpska. Dat is het uh, de Servische deel van Bosnië. Uh, en daar leven pro-Russische sentimenten heel goed. Uh, en de president daar, Milorad, Milorad Dodik... heeft een uh, goede relatie met Poetin ook. Um, en Dodik heeft in die nachtwolven uh, eerder dit jaar... nog een onderscheiding gegeven voor hun werk, uh, hun werk op het gebied van... Uh, uh, en dan quote ik... mensenrechten en humanitaire activiteiten... en hun bijdrage in het versterken van de band tussen Rusland en Republika Srpska. en wat wat er eigenlijk gaan doen op de Balkan dan die motorclub? Nou, allereerst gaan ze een, een, een mooie rondreis maken langs allerlei uh, christelijk-orthodoxe heilige plekken. Um, en naar eigen zeggen gaan ze de, de gezamenlijk-orthodoxe geschiedenis die de Serviërs en de Russen delen, uh, onderzoeken. En ze willen ook um, uh, iconen van Russische heiligen uh, ronddelen. Um, dat staat er op hun website, uh, samen met een heel reisschema van dag tot dag. Dus we kunnen ze volgen als we willen. Uh, dit doen ze overigens met de subsidie van de Russische staat. En dat is een speciaal Potje, een speciaal fonds van presidentiële subsidie. Dat komt dus direct van Poetin. Uh, maar deze tour wordt door uh, pro-westerse stemmen hier uh, gezien... als een onderdeel van het, ja, een grotere agenda... van het verspreiden van uh, Russisch nationalisme. Sommigen durven zelfs verder te gaan. Dat het een stap is in een groter plan... om, uh, om mogelijk zelfs Bosnië te destabiliseren. Uh, en daarom kwam ze ook uh, een felle reactie uit Bosnië... van een van de ministers van dat eh, die, die leiders van deze club niet eh, het land in mogen. Eh, volgens de laatste berichten eh, zijn ze er ook niet bij. Maar gaat de rest van de club dus wel. Eh, wel eh, de tour gaat wel gewoon door. Maar zonder eh, waaronder de, de beruchtste leider, dat is. Uh, voor kenners Alexander uh, zaldas um, uh, Nou ja, dus uh, ze zijn vandaag, als het goed is, uh, uh, aangekomen in Banja Luka... dat is de hoofdstad van Republika Srpska... en daar gaan ze waarschijnlijk uh, ontmoeten met uh, president Milorad Dodik... maar dat is nog niet bevestigd. Maar, goed. Nou, we, moeten ze maar, we kunnen ze volgen, we moeten maar eens afwachten hoe dat dan gaat... die tocht van die nachtwolven dus door uh, een deel van de Balkan. Mitra Nazar is dat, onze correspondent. NOS Radio 1 -journaal. Het is twaalf minuten over zeven. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio NTV. Bij pauze zat de burgemeester van Voerendaal, Wil Hoeben. Vorige maand werd hij bedreigd door een man met een bivakmuts en een pistool. Er was geen nazorg, zo bleek toen de burgemeester de vraag kreeg... hoe bent u eigenlijk opgevangen? Niet. Het is self-service. Um... Maar goed, je, je, je vertelt, jongens, ik, ik ben met de dood bedreigd. Er staat een man met een geweer voor me. Ik ben gelukkig doorgereden. Dan, dan wordt er niet gezegd, ga eens even met die praten of... Uh... Er gebeurt helemaal niks. Uh, ook, ook, ook de politie, die overigens een, een prima rol heeft gespeeld... komt dan met het, uh, met het plechtige advies van de werkgever heeft ook een rol. Dan denk ik, van, moet ik nu met de koning gaan bellen of zo. Wel ging er de volgende dag een beveiliger met hoeben mee... maar dat was geen succes. Dan hadden we zelf het idee om de BOA met mij mee te laten rijden. En ik, uh, dat de eerste keer dat dat gebeurde zei ik van... Uh, wat gaan we nou doen als er wat gebeurt? Want volgens mij heb je alleen maar blote handen en een nagelknippertje. Ja. Je hebt niet eens een, een Zwitsers mes. En uh, nou ja, die is één keer met me meegereden. Dacht daarna was hij ziek. En die heeft ook volgens mij ook niemand bij mij beter gemeld. Dus uh, je bent gewoon compleet achteraf gezien. Voor dan RTL Late Night, daar ging het over Sudan... tot gisteren de laatst levende mannelijke noordelijke witte neushoorn. Voor wildlife crime-expert Christian van der Hoeven... kwam zijn dood niet als een verrassing. Ja, want ze waren natuurlijk in het wild al uitgestorven tien jaar geleden. Uh, en dan wisten ze dat er nog maar vier in, in gevangenschap leefden in dieren, dierentuinen. Dus daar was het lot eigenlijk al mee bezegeld. Van der Hoeven vertelde verder waarom het uitsterven van deze neushoorn zo erg is. Nou ja, elke diersoort die verdwijnt is natuurlijk erg. Uh, en met name is het erg omdat het door de mens gebeurt. Uh, als, je, uh, als, er, als een diersoort uitsterft vanwege de ecologische ontwikkeling en, uh, en, en evolutie... dan kan je het nog begrijpen, maar als wij de oorzaak zijn van het uitsterven van de soort... dan ben je ook verantwoordelijk voor de bescherming daarvan. En dat geldt voor deze soort ook. En toch is er nog een klein beetje hoop, want het sperma van soedan is bewaard gebleven... en daarmee kan de soort mogelijk toch nog tot leven worden gewekt. Het mooie wel is, uh, als ik het goed begrijp, hè, zijn, zijn sperma is bewaard van Soedan? Ja. En dat is 3000 jaar te bewaren? Ja, ja dat is maar goed ook. Want... <lacht> Wat Top... is dat voor sperma? <lacht> nee, ja, dat is, is meer dat je het invriest. Hè, oh! Diep, <lacht> en dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De Britse zender Channel 4 zond gisteravond meer geheime opnamen uit... die gemaakt werden van een ontmoeting met het bedrijf Cambridge Analytica. Volgens Channel 4 leidde het bedrijf de hele digitale campagne... van president Trump en is daarbij mogelijk de wet overtreden. Medewerkers van Cambridge Analytica scheppen in de opname op... dat het bedrijf essentieel is geweest bij de verkiezing van Trump. Onder meer doordat er talloze, niet traceerbare advertenties zijn gebruikt... die vervolgens op internet een eigen leven zijn gaan leiden. En dat ging buiten de officiële campagne om campaigns are normally subject to limits about how much money they can raise whereas outside groups can raise an unlimited amount so the campaign will use their finite resources for things like persuasion and mobilization and then they leave the the air war they call it like the negative attack ads to other affiliated groups ja, de inmiddels geschorste topman Alexander Nix zegt ook dat hij Trump vele malen heeft ontmoet. Een andere medewerker zegt dat hij achter de campagne zat die Hillary Clinton in een kwaad daglicht moest stellen. Een bekende van de oud-leerling die vorige maand op zijn oude school in Florida een bloedbad aanrichtte, zegt dat ze de autoriteiten meerdere keren heeft gewaarschuwd, meldt Daily News. Ik heb alles gedaan om de politie te waarschuwen voor wat er kon gebeuren, zegt de buurvrouw, die de jongen en zijn broer ook een tijd lang in huis nam na de dood van hun moeder. Een week voor de schietpartij zetten ze de schutter nog voor het blok. Ik zei dat ik geen pistolen of wapens in huis kon hebben en dat hij anders ergens anders moest gaan wonen, zegt de buurvrouw. De Belgische minister van Defensie, Steven van de Put, ligt onder vuur... vanwege de aankoop van nieuwe straaljagers, smelt de standaard. Een beslissing over de opvolger van de F-16... komt waarschijnlijk niet meer voor de zomer... omdat er onduidelijkheid is over hoe lang de oude straaljagers nog mee kunnen. De minister zei steeds dat de F-16's niet langer in de lucht kunnen blijven... maar uit rapporten van de fabrikant blijkt nu dat daar wel mogelijkheden voor zijn. Volgens Van de Put heeft de legertop informatie voor hem achtergehouden. En Sky News meldt dat de Britse publieke omroep BBC onder vuur ligt... vanwege de manier waarop personeel is behandeld. Meerdere presentatoren zeggen dat ze door een hel zijn gegaan... nadat de omroep ze dwong om hun vaste baan op te zeggen... en door te gaan als freelancer. Als je het niet deed, dan had je geen werk, zegt Radio 4-presentator... Paul Lewis En volgens hem gold dat ook voor honderden BBC-collega's. Zo verloor de kerstverse freelancer Kirstie Leng haar stiefdochter... en ze kon geen vrijnemen. Ik presenteerde mijn eerste uitzending nog voor haar uitvaart... omdat ik het geld niet kon missen, zegt ze. Hoeveel kilometer staat er nu vast in Nederland, Wijnald Svaan? En Jurgen, het is nog niet zo heel veel. Het staat zo'n 60 kilometer. Um, ja, woensdagochtend is het nooit de drukste ochtendspits. Dat zien we nu ook. Um, we zien wel wat vertraging na een ongeluk op de A10... de ring van Amsterdam bij knoopend Koenplein. Vooral richting Zaanstad. Uh, twee kilometer file daar. En verder is uh, nog naast, de nasleep zichtbaar... van een ongeluk op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... tussen Borne West en de afrit 3 drie kilometer... met zo'n 20 minuten op onthoud. Maar de weg is daar weer vrij. 18 minuten over zeven is het. gaan naar... De Myanmar, de president daar, Tin Jiao heet hij... die legt na twee jaar zijn functie neer. Hij wil tot rust komen, is officieel de verklaring. En daarom gaan we praten met correspondent Michel Maas. Michel, komt dit als een verrassing eigenlijk? Um, nou nee, voor zijn naaste omgeving niet, want er werd al gespeculeerd over zijn gezondheid en zag er bij de, bij de officiële gelegenheden waar hij optrad, zag hij er een beetje breekbaar, broos uit. Uh, officieel is dat niet opgevoerd als reden, maar je zei het al op zijn Facebookpagina, uh, werd gezegd dat hij rust wil nemen en uh, ja, het, het wijst er duidelijk op dat hij last heeft van zijn gezondheid. Als het gaat over het leiderschap van Myanmar... dan denk je aan uh, de, ja, de, het regime daar. En, en denken we aan, uh, natuurlijk aan Aung San Suu Kyi. W wat is de functie van die president eigenlijk? Nou, de president, sinds, sinds hij is aangetreden, Tim Jiao... Uh, was het puur een ceremoniële functie. Daarvoor was het altijd de machtigste functie van het land. Maar uh, Aung San Suu Kyi, die de verkiezingen won... Die mocht van de grondwet mocht zij geen president worden. Uh, de militairen hadden die grondwet herschreven... en daarin gezet dat iemand met uh, kinderen met een buitenlandse nationaliteit... dat die geen president kon worden. En Aung San Suu Kyi heeft twee kinderen en die zijn allebei Brits... Dus zij viel af. Uh, in plaats daarvan heeft zij nu een, een eigen functie bedacht. Uh, State Council, staatsraad. En uh, dat is nu de machtigste functie in het land. En op de, op de stoel van de president heeft ze iemand neergezet die ze absoluut kon, vertrou kon vertrouwen. En dat werd Tin Zhao. Dat was een jeugdvriend van haar. En die is er leven lang is die, uh, een vriend en een vertrouweling gebleven. Ja, want ja, Myanmar is natuurlijk de afgelopen tijd veel in het nieuws... vanwege het geweld tegen de Rohingya, de moslimminderheid in dat land. Heeft dat dan nog een rol gespeeld bijvoorbeeld, bij zijn terugtreden? Nou, het zou zijn gezondheid geen goed hebben gedaan. Want uh, overal waar die kwam, uh, iedereen die die ontmoette... steeds weer kwamen er vragen over die Rohingya... en over dat uh, beleid dat in de hele wereld wordt aangevallen. En uh, ja, dat, dat gaat uh, je niet in de koude kleren zitten waarschijnlijk. Want zelfs uh, Aung San Suu Kyi heeft daar duidelijk last van. Afgelopen weekend bijvoorbeeld was ze in Australië... voor een top van de ASEAN-landen, de Zuidoost-Aziatische landen. En uh, daar heeft ze op een gegeven moment een uh, afspraak... Een, een toespraak die ze zou houden in Sydney afgezegd... Omdat, er, uh, omdat ze zich niet goed voelde, zei ze. Maar de werkelijke reden is volgens iedereen... dat er na die toespraak gelegenheid was om vragen te stellen. En je kunt je al uh, van tevoren uitrekenen welke vragen dat zouden zijn. En dat zijn vragen die ze nu langzamerhand toch wel moe begint te worden. Ja, En, en dat die Tin Zhao nu aan de kant stapt, opzij stapt, eigenlijk terugtreedt... Zou dat dan nog iets kunnen verbeteren aan de situatie in het land? Nou, waarschijnlijk niet, want het ziet ernaar uit... ze moeten binnen zeven dagen een nieuwe president hebben. En iedereen gaat ervan uit dat Aung San Suu Kyi... die uh, toch de baas is in de politiek, dat die wel ervoor zal zorgen... dat er opnieuw een, een vertrouweling, iemand uit haar inner circle... op die stoel komt te zitten. En uh, daar zal niet iemand van buitenaf opstaan... en uh, als oppositielid op die stoel gaan zitten. Dat nee. gaat niet gebeuren. U hoort de correspondent Michel Maas... over het terugtreden van de president van Myanmar. Tin Jiao. Give a chance to relax. Hang around my surroundings. Watching on the sands, boundings. Couldn't stop myself to ask her in. Russia shouldn't know where she's been. Uh -oh. Spy en I. Het waren de Hunters. Leuk weer een soort te horen op de radio. Nederbeat uit de jaren zestig. Met op gitaar. Jan Akkerman. Zes minuten voor half acht is het. We gaan nog even terug naar gisteravond. Dat was het, uh, het grote debat. Uh, even kijken, we, dat gaan we doen jongens toch. Hè? Wat we, even de, de gesprekjes na afloop van het uh, grote NOS slotdebat. U uh, weet de setting natuurlijk, daar waren al die landelijke leiders... Waren daar om te praten ook over een beetje lokale thema's. Lukte niet altijd helemaal. Aan de hand van stellingen, Marleen de ving ving ze op na afloop. Ja, kan ik even door? Ja. Mag ik even meelopen? Tuurlijk. Meneer Rutte.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 Ik heb de telefoon nog niet aan kunnen houden. Want we moeten nu snel weer door naar het volgende programma. Dus ik heb nog niet kunnen spieken. Dat was gisteravond naar aanleiding van dat NOS slotdebat. Lilian Marijnissen hoor u als laatste. En zometeen na half acht gaan we wel een beetje inzoomen op dat debat. En dan hoort u ook wat uh, debatfragmenten. En dan gaan we het uh, bespreken met Joost Vullings. Dat dus zometeen. Nu een woord van onze sponsors.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 Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort fietsvoordeelshop.nl. NPO Radio 1. Half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De verkiezingen zijn begonnen. In heel Nederland gaan op dit moment de stemlokalen open voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de inlichtingenwet. De meeste blijven open tot vanavond 9 uur. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft al gestemd. Om half zeven stemde zij op Amsterdam Centraal voor de Amsterdamse Gemeenteraad.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 In de Amerikaanse stad Austin is een pakketje met daarin een bom onderschept. Het pakketje lag in een distributiecentrum van couriersbedrijf FedEx en is onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. In Austin is al weken iemand actief die explosieven heeft laten afgaan en twee mensen zijn daardoor om het leven gekomen. En in natuurgebied de Grote Peel op de grens van Limburg en Noord-Brabant... heeft gisteravond brandgewoed. Een gebied van ongeveer drie voetbalvelden groot stond in brand. Eerder deze maand waren er enkele kilometers verderop... in natuurgebied de Durnse Peel ook al branden... en die waren volgens de brandweer aangestoken. Dan het woensdagweerbericht bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Verkiezingsdag. Ja, het weer is altijd een belangrijke factor als het gaat ook over de opkomst. Ja, misschien dat kan. Ik weet niet of het weer van vandaag daar nou zoveel invloed op heeft. Want echt spectaculair is het niet. We hebben op dit moment wat wolkenvelden in het oosten en in het westen van het land. Daartussenin zitten overigens ook gebieden met brede opklaringen. En daar kan dan nog mist voorkomen. Die mist kan het verkeer echt wel eventjes hinderen, maar zal in de loop van de ochtend wel gaan oplossen. Dan hebben we af en toe de zon. Maar van het westen uit neemt de bewolking wel wat toe. En vooral vanmiddag zou er lokaal ook wat lichte regen of motregen kunnen vallen. Het wordt 6 of 7 graden en er staat niet veel wind. Nee. Dus op zich niet een reden om per se thuis te blijven. Je kan gaan stemmen, voor het weer hoef je niet te laten. Dat is vandaag en dan de rest van de week? Ja, het uh, wordt wel ietsjes natter, want komende nacht gaat het uh, van het westen uit wat vaker regen en ook morgenochtend is het nog regelmatig nat. Uh, dan in de loop van de dag wel weer vaker droog, maar ik vraag me af of we de zon morgen nou echt gaan zien. Want wolken houden toch wel de overhand. Komende nacht geen temperaturen meer onder het vriespunt. Nu vriest het overigens nog wel plaatselijk licht, betekent dus ook kans op gladheid. Even een korte terugblik was dat, want komende nacht is dat niet meer aan de orde. Morgen wordt het 7 of 8 graden, vrijdag 9 en zaterdag komen we boven de 10... Uh, Vrijdag is het op de meeste plaatsen al wel weer droog. En zaterdag is de buienkans ook klein. En vooral zaterdag hebben we dan weer geregeld de zon erbij. Dankjewel, Marco Verhoevers. Dat Wijnand Zwaan nu met file-nieuws. Er ja, gebeurt niet zo heel veel in deze ochtendspits. Behalve de wat langere file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar staat bij de Afrit Markelo 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. Dat levert nu 6 kilometer file op. De rechte rijstrook is dicht.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 Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdc-tandzorg.nl. Ah. Oeh. Oh.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 Gaat de fietser nog zo snel? De e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vierwinkel.nl. Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op Vlieg 6,5 minuut over half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, de campagne zit erop. De stembureaus zijn intussen ook zo'n beetje allemaal open. En um, de finale van die verkiezingscampagne... want u weet het, vandaag gemeenteraadsverkiezingen... was gisteravond in Utrecht. Daar was het slotdebat, het NOS-slotdebat... met de landelijke partijleiders... die daar dus met elkaar in discussie gingen. Uh, welkom vanuit uh, Tivoli-Vredenburg in Utrecht... Dit is het grote NOS-verkiezingsdebat. 1,4 miljard euro als cadeau... Dat is het grote cadeau, het cadeau. aan buitenlandse aandeelhouders uit te keren... door de dividendbelasting af te schaffen. U vertelt maar de helft van het verhaal. Ik vind dat dat niet kan. U moet het hele verhaal vertellen. We hebben heel veel sociale huur in Nederland... maar mensen kunnen niet doorstromen naar die middenhuur. De sociale woningmarkt schreeuwt Zeker, om meer middenhuur. Ja. ja, er is meer middenhuur nodig. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet je niet alleen bouwen... moet je bereid zijn om in te grijpen in die vrije woningmarkt. Is het eerlijk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 Alexander Pechtold. Ik geef en Pechtold het woord. Deze hoor. tirades, ik ken ze naar mijn persoon nu al tien jaar. En zal ik u eens wat zeggen? U nou. merkt het ook allemaal. Ze doen me minder. Ik heb maar één oproep vanavond. Ga morgen stemmen. Steun deze duizenden en duizenden, duizenden kandidaten. Het zijn onze helden. En zorg ervoor dat we morgen een prachtige opkomst hebben... bij de gemeentehuis. Dat was het voor vanavond. Heren, dank voor dit laatste debat. Ja, dat was gisteravond Utrecht. Nu is de dag van vandaag, verkiezingsdag dus. Joost Vullings, onze politiek commentator in Den Haag. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, landelijke politici over uh, lokale zaken. Dat, ja, dat wringt toch op een of andere manier. Ja, het, het, het ging vaak over problemen in gemeenten. Maar het ging ook verrassend vaak over landelijke zaken, Jurgen. De dividendbelasting kwam toch een aantal keren langs. Nou, Dat is niet echt iets wat, wat speelt op gemeentelijk eh, niveau. Ja, Wat mij betreft hadden de partijleiders ook echt wel meer hun best kunnen doen... om dit debat gewoon relevant te maken voor, voor de lokale kiezer. Denk aan wachtlijsten in de jeugdzorg, milieuzones en binnensteden... woonwijken, aardgasvrij maken. Hoe mensen vanuit de bijstand aan de baan te helpen... Dat zijn allemaal zaken waar gemeentes over gaan... Dat zijn allemaal zaken waar in veel gemeentes discussies over zijn... waar je als Den Haag ook een bijdrage aan kan leveren maar het werd niet besproken. Het enige thema dat, dat goed werd uitgediept... was het bouwen van, van nieuwe woningen. Dat, dat kreeg wel flinke aandacht. En identiteit en integratie, dat zijn eigenlijk ook wel onderwerpen... die ook in de steden met name wel spelen. Speelde ook wel een rol in de campagne. Zag je dat terug in het debat? Ja, zeker wel. En, en Rutte van de VVD had een, een stelling meegenomen... waarin die twee thema's, integratie en identiteit... weer verbonden werden met het thema wonen. Want zijn stelling luidde... asielzoekers die kunnen blijven... mogen niet langer worden voorgedreven getrokken bij het toewijzen van een huis. Nou, dat is voor, voor Rutte, hij had hem natuurlijk ook zelf bedacht... een ideale stelling om de rechterflank te bedienen. En hij moest debatteren tegen Asscher van de PvdA. En dat is voor hem een ideale gelegenheid... om juist weer een linksgeluid te laten horen. Nou, luister maar. Wat is eerlijk? Is het eerlijk om ervoor te zorgen dat dat jonge stel... dat jonge gezin, dat het snel naar huis kan? Of is het eerlijk dat ze dat huis niet krijgen... omdat het een asielzoeker voorgaat? Dus de vraag is dadelijk, als we die colleges gaan vormen... gaat u, meneer Asscher, ervoor zorgen dat die Partij van de Arbeid mensen in al die gemeentenraden die voorrangsregeling afschaffen. Wat is hier eerlijk? Dat is de grote vraag. Oké, okay, laten we de gezinnen voor laten gaan. Waar zou ik vandaan komen? Ik zeg u één ding. Met zonder politiek van Rutte krijg je geen extra woningen. Wordt die wachtlijst niet korter. Met voorrang geven aan huisjesmelkers en die beschermen krijg je niet meer woningen. En dat is wat u doet. Met zeggen woningen zijn eigenlijk een eigen beleggingsobject krijg je niet meer woningen. Ik zou je zeggen wat u doet. In dit soort rechtsgeouw hoer kun je niet wonen. Wat wij moeten doen is bouwen, bouwen, bouwen. En Nederlanders zitten niet te wachten op de schuld geven aan een ander. Maar op een betaalbare woning. Dat is geen markt, dat is een recht. Ja, bouwen, bouwen, bouwen. Dat is de oplossing van, van Lodewijk Asje. En daar ging Asche of Rutte nog wel tegenin door te zeggen... van ja, luister, die huizen staan er niet zomaar. En tot die tijd moet je toch wel nadenken... Eh, aan wie je het huis als, als eerste gaat eh, geven die het mag huren. Kortom, het was een ideaal debatje voor beide heren. En, en het ging ook nog echt wel over iets, iets lokaals. En toch ook af en toe wel wat felle debatten. Het viel op dat D66-leden Pechtold blijkbaar had gekozen... voor een wat rustiger aanpak. Waarom? Ja, je hoorde het net ook al in, zeggen, in de, de, de korte fragmentjes die je als eerste liet horen. Eh, er was een debat tussen, tussen Pechtold en Wilders over integratie. En uiteindelijk zei dat eigenlijk meer over wat over Wilders dan over Pechtold. Want ja, normaal gesproken, in het verleden, was een debat over integratie... tussen Pechtold en Wilders ja, een garantie voor vuurwerk... En nu zag je eigenlijk dat Pechtel dacht: dit, dit is een grijs gedraaide plaat. Dat zei hij ook letterlijk. Dat hij niet eens meer eigenlijk echt de moeite neemt om omveld te worden. Natuurlijk, hij gaat er tegenin. En dat is toch eigenlijk wel eigenlijk heel vervelend voor Geert Wilders. Want dat zegt iets over zijn afnemende relevantie in Den Haag. Hè. Zijn partij loopt achteruit in, in de peilingen. Jerry Baudet die rukt op. Als, als Pechtel daarmee in de bad gaat, zie je dat hij dat wel met veel vuur erin gaat. Het moet Wilders toch wel zorgen baren. Dat ja, mag je mag je oude vijand. Niet eens meer de moeite neemt om het enige stemverheffing met je te debatteren. Maar ook in het debat met Jesse Klaver hield Pechtold zich rustig. Ja, dat, maar dat heeft weer een hele andere oorzaak. D66 strijdt in, in veel steden om, om, met GroenLinks om de vraag wie wordt de grootste en, en het is zo dat als kiezers twijfelen tussen twee partijen, bijvoorbeeld tussen D66 en GroenLinks, en die, die kiezers die zijn er veel, ja, dan houden ze er niet van als ze een debat tussen de twee leiders zien dat die met elkaar gaan ruzieën. En nou ja, goed, Jesse Klaver van, van GroenLinks, die probeerde nog wel te de verschillen te, te benadrukken. Maar je zegt toch echt dat Alexander Pechtold de boot uh, afhield? Het, het debat ging ook weer over wonen. Over het bouwen van meer uh, woningen met middenhuur. Dat zijn woningen van ongeveer een uur tussen de 700 en 1000 euro. En Klaver zegt, ja, als die woningen eenmaal af zijn... dan mag, mogen de bazen de, ieder jaar de, de huren uh, verhogen. En na een paar jaar zijn dat geen middenhuurwoningen meer... maar dure huurwoningen. Dus zei hij, laten we de huurverhogingen aanpakken. Hier loopt het volgens mij spaak. En dit is denk ik echt het grote probleem voor de komende jaren. In al die gemeenten gaat echt gebouwd worden voor de middenhuur. Maar als we als politici in Den Haag die gemeente niet gaan helpen bij het reguleren van die prijzen, dan is binnen een paar jaar geen sprake meer van middenhuur, maar van te hooghuur. Want dat is op dit moment het hele, hele, hele grote probleem in. Want de huren zijn veel te hoog. Ik, ik zal ervoor zorgen dat in de sociale huur, dat daar mensen, dat mensen daar ook.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 Ja, je hoort het Alexander Pechtel letterlijk benoemen. We strijden in veel steden om wie de grootste wordt. Eigenlijk wat Alexander Pechtel deed... is wat je wel eens ziet tijdens een bokwedstrijd. Als je dan even moe wordt of je hebt geen zin om wat te doen... dan ga je tegen je tegenstander aanhangen. Nou, dat zagen we gisteravond ook in het debat met Jesse Klaver. Joost Vullings was dat in Den Haag. Dan nu het Sportnieuws op een rij. Het AD heeft een to-do-lijst gemaakt voor Ronald Koeman. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal... is deze week in Zeis begonnen aan de wederopbouw van Oranje. En daarbij moet hij volgens de krant meteen een duidelijk doel stellen... namelijk het EK van 2020. Verder moet Koeman werken aan de hiërarchie, hiërarchie binnen het team. En er moet volgens het AD scherpe afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het meezingen van het Wilhelmus. Vandaag traint Oranje twee keer achter gesloten deuren in Zeist. Vrijdag staat de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland op het programma. Als ziet Justin Kluivert vrijdag zijn debuut maakt... is hij de tiende zoon die net als zijn vader het Nederlands elftal haalt. De Telegraaf schrijft over het fenomeen vaders en zonen in Oranje... en laat Jordi Kruif aan het woord. De zoon van Johan Kruijf vertelt dat hij zijn bekende naam... als een lust en een last heeft ervaren. Er was extra druk, maar hij werd ook perfect begeleid. Jordi Kruif hoopt dat de media en fans Justin Kluivert... blanco benaderen en niet te veel aan zijn bekende vader refereren. De Volkskrant schrijft over de arbitragezaak tussen Fortuna Sittard... en de op non-actief gestelde coach Sunday Odyssey. Van liefde naar diepe haat staat erboven. Onder Odyssey droomde Fortuna van promotie naar de eredivisie. Maar nu beweert de club dat Odyssey zich over een langere periode heeft misdragen. Zo zou hij een fysiotherapeut bij zijn keel hebben gegrepen. Odyssey beticht de club op zijn beurt van illegale praktijken... en het schenden van de wet. Volgens de Volkskrant is het een zaak van vuile was buiten hangen van de buitencategorie. Binnen vier weken doet de arbitragecommissie van de KNVB een uitspraak. En het AD laat de Groningse wielrenner Bauke Mollema aan het woord... over het WK wielrennen... dat in 2020 misschien wel in Groningen en Drenthe wordt georganiseerd. Mollema werd een paar weken geleden al gevraagd om een filmpje op te nemen... om zo sponsors warm te maken. Daar had hij wel oren naar. Ook al is hij zelf dan niet de grootste favoriet voor de overwinning. Mollema geeft sprinter Dylan Groenewegen de grootste kans... om in eigen land wereldkampioen te worden. Hoe gaat het met de woensdagochtendspits? Wijnand Zwaan. Ja. Het is typisch woensdagochtend en dat betekent dat het allemaal niet uit de hand loopt. We zien wel wat dagelijkse drukte, vooral op de wegen vanuit Noord-Brabant naar Utrecht en rond Utrecht. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil op de A12 richting Den Haag bij knoopend Oude Rijn. Het veroorzaakt een van de weinig opvallende files, 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, het loopt daar ook vast op de A2. George Ezra was dat met Barcelona. Het is trouwens een nieuwe, nieuwe plaat al van hem uit. Dus dit is eigenlijk alweer achterhaald. Nieuwe muziek van deze man. We gaan weer naar Urk. Honderd jaar geleden werd het besluit genomen om van de zee land te maken. Dat was de zogeheten Zuiderzeewet. De gevolgen waren groot. Joris van der Kerkhof onderzoekt vanochtend die gevolgen. En hij begint dus op Urk. Want dat is niet langer een eiland door die wet. En kunnen ze daar intussen mee leven? Dat is de vraag, Joris. Nou, daar kunnen ze denk ik moeilijk mee leven. Er zaten net drie mannetjes op in de haven, de havenpoort... op zo'n leugenbankje met elkaar te praten. En toen ik er naartoe liep, toen gingen ze meteen weg. Want echt erover praten wilden ze dan blijkbaar niet. Maar omdat het een leugenbankje is, kun je natuurlijk van alles van, van, van maken. Ik had niet het idee, Eva Vriend, dat mensen blij zijn... dat het geen eiland meer is hier op Urk. Ja, nou, we zijn inmiddels natuurlijk wel 75 jaar verder. Hè. Het was 1942 dat Urk Eiland af werd. Maar ja, leuk was het niet. En er zit nog steeds heel veel trots hier. En ik denk dat de echte diepe wraakgevoelens wel wat afgevlakt zijn... Maar ja, het, het was heel ingrijpend voor ze. Dus nee, ze waren er toen zeker helemaal niet blij mee. Nou, u bent historicus, schrijft over de polder. Eerst meer over de nieuwe mensen. En eh, nu bent u bezig met onderzoek naar hoe, hoe het 75 jaar geleden... of in dit geval misschien omdat het vandaag 21 maart 100 jaar geleden is... dat de Tweede Kamer besloot om in te polderen over die tijd eh, toen. Um, ze waren er toen niet blij mee, maar nu blijft het nog wel een beetje, we doen een beetje met de armen zo... mensen die niet heel erg naar buiten gekeerd zijn. Nou, ik, ja, ik denk wel dat je kunt zeggen dat de Urkers een, een eigenzinnige bevolking uh, is. En, en ze zijn heel trots op hun eiland. In die zin kun je het vergelijken met, met eilanden zoals je die nu overal nog kent. Ze zijn wat, wat naar binnen gekeerd. Ze moesten natuurlijk ook wel. Hè? Als je met z'n allen op een eiland woont, dan moet je voor elkaar zorgen. Maar, maar toen die afsluitdijk werd aangelegd en, en, en die polder plotseling hun achterland was... Um, hebben ze zich natuurlijk wel moeten aanpassen. En ik ben dus nu aan het onderzoeken in hoeverre ze zich hebben aangepast... en hoe ze dat hebben gedaan. En financieel, is dat goed gegaan? Um, nou, het was, het was financieel lastig. Maar ze hebben zich uh, geprobeerd vergelijkbaar met wat er nu in Groningen gebeurt... met die he, afwikkeling van de gasgelden... hebben ze geprobeerd om steun te krijgen van de overheid. Dat viel tegen, dus ze moesten zich oprichten in die zin. En hebben ze zich opgericht? Ik denk dat ze daarin geslaagd zijn, ja. De, de, de, he, Urk heeft een hele grote visserijsector... De en zo groot dat die boten uh, niet meer hier passen? Ja, het zijn hele grote kotters geworden... waar ze mee op de Noordzee zijn gaan varen. Ze konden niet meer op de Zuidzee varen. Dus zijn naar de Noordzee toe gegaan En uh, hebben uh, zich dus... Uh, uh, die passen niet meer in deze haven. Hier passen ja. eigenlijk alleen nog maar de oude botters... waar ze toen mee uitvoeren. Ja, en dat is mooi. Zoals net iemand die hier aankwam rijden, Jurgen... zei zijn raampje open deed. Ik luister naar Radio 1, hoor. Maar het is heel mooi hier. En je moet hier komen... Het uh, niet alleen om naar de bootjes te kijken... maar je moet hier niet alleen ook s ochtends komen als de zon opkomt... maar je moet hier ook s'avonds komen als de zon ondergaat. Want dan kun je prachtig door de haven rijden... en dan moet je eens zien hoe mooi Urk is. En uh, dat is het ook, volgens mij. Joris van der Kerkhof is dat. De leiders van een groot aantal Afrikaanse landen... ondertekenen vandaag een historisch akkoord... in de Rwandese hoofdstad Kigali... Als de handtekeningen gezet zijn, dan vormen ze in één klap... een Afrikaanse vrijhandelszone. Een blok van Cairo tot Kaapstad en van Dakar tot Mombasa. 55 landen zijn erbij aangesloten. En ik praat erover met Paul Hoebink, hoogleraar ontwikkelingsstudies... verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dag meneer Hoebing, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn natuurlijk wel meer van dit soort vrijhandelszones hè, in de wereld. De Europese Unie heeft er natuurlijk uh, één, NAFTA. Veel in het nieuws ook vanwege Trump. Ja. Wat willen die Afrikaanse landen hiermee bereiken? Nou, ze hebben afgesproken uh, een zestal jaar geleden... dat ze op een viertal terreinen uh, stevig aan de slag moeten. Uh, dat geldt voor de infrastructuur, voor de landbouw... voor de ontwikkeling van de industrie... en dus ook voor de ontwikkeling van de handel. En ze hopen nu dat door de afschaffing van uh, tarieven... door uh, te zorgen dat uh, de bepalingen die er zijn... Uh, tussen de uh, op bepaalde producten bijvoorbeeld... dat die op elkaar afgestemd worden... Uh, hopen ze dus dat de handel in Afrika zelf een flinke boost krijgt. Want Afrikaanse ha landen handelen... Heel veel met Europa, de Verenigde Staten en met Azië, maar heel weinig onderling. Nog maar minder dan 15% van de totale handel in Afrika, export gaat naar Afrikaanse landen. En door deze vrijhandelszone moet dat in ieder geval worden bevorderd... dat ze veel meer onderling gaan handelen? Ja, ze hopen, er zijn wat berekeningen... die moeten we altijd een beetje met een korreltje zout nemen. Want ik zeg altijd, economen zijn nog slechtere voorspellers... dan uh, politicologen zoals ik. Uh, maar uh, ze verwachten dat ongeveer de handel zeker met een derde toeneemt... Uh, en misschien zelfs met 50 procent. En dat dat ook een economische groei bewerkstelligt van zo rond de 1 procent. Uh, dus het, de, de, de groei is niet spectaculair. Maar over de jaren heen uh, ja, zou het best kunnen dat die handel toe gaat nemen. En met name de handel van industrieproducten. Want Afrikaanse landen verhandelen met ons uh, met name grondstoffen. En daarnaast, dat is ongeveer driekwart van de handel met ons: uh, zoals uh, diamant, olie, um, uh, uh, uh, uh, goud en dat soort zaken. En daarnaast komt er nog cacao en koffie en dergelijke naar ons toe. Uh, maar onderling verhandelen ze voor 60% juist industrieproducten. En dat zou dus de, een boost moeten krijgen door deze handelsakkoord. Zo'n akkoord heeft altijd winnaars en verliezers. Wie gaat er het meest van profiteren en wie niet? Ja, dat is heel onduidelijk. Natuurlijk de, de landen in ieder geval die nu het verst ontwikkeld zijn. Dus Zuid-Afrika en de Noord-Afrikaanse landen zoals Egypte, Algerije, Marokko. Dat, die zullen er als eerste er baat bij hebben. Uh, sommige regeringen gaan verliezen omdat er ook tegelijkertijd... als de tarieven afgeschaft worden, uh, zo'n 4 miljard aan tarieven verloren gaat. En dat zullen juist ook de armste landen sterk voelen. Dus de grote vraag blijft, uh, ja, uh, wie, wie gaat hier echt uh, van opwinnen? Uh, oh, misschien komen er... Uh, ketens, handelsketens tot stand, waardoor ook in de armste landen bedrijven gaan profiteren. Maar ja, dat is toch het hele grote vraagteken. En dat zien we nu ook opkomen, want die onderhandelingen zijn heel snel gegaan. In, in 2,5 jaar tijd hebben ze eigenlijk de hele boel in elkaar getimmerd. Maar dat betekent dat eh, lokaal er nog helemaal niets besproken is... En het meest opmerkelijke op dit moment is dat president Buhari van Nigeria niet naar Kigali komt en niet gaat ondertekenen. En dat komt omdat hij zwaar onder druk is gezet door de Nigeriaanse vakbonden die allemaal uh, ja, uh, zaken afschilderen als uh, bijvoorbeeld dat de binnenlandse luchtvaart in Nigeria zal uh, worden overgenomen door misschien buitenlandse bedrijven die geen Nigeriaanse piloten zullen aanstellen. Dus dat, dat ja. komt nu, hè? Dat, dat moet geratificeerd worden. Ja. Dat wil zeggen dat de parlementakkoorden uh, moeten gaan. En daar zal grote druk van, met name de vakbonden... en een aantal niet governementele organisaties op komen. Ja, dus de eerste barsjes zijn er eigenlijk alweer in, in, in dat uh, akkoord. En het moet nog zelfs ondertekend worden vandaag. Goed, de leiders van uh, een groot aantal Afrikaanse landen gaat dat vandaag doen. Hartelijk dank voor de uitleg. Paul Hoebink, hoogleraar ontwikkelingsstudies... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. NTO Radio 1. City. mooi. Zenderen. Een klein dorp in Twente. Met 1400 inwoners. heel bom, kop op het Het is goed wonen in Zenderen. Hoe houdt het dorp zich staande? Welke thema's speelden tijdens de verkiezingen? Je bent een, in principe een boendorpje. En vergeet dat niet. Vergeet je afkomst niet.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 Kruisingaapunt NL. NPO Radio 1.